De ChristenUnie noemt de gang van zaken slordig. D66-Kamerlid Koolmees heeft het over amateuristische communicatie. Vorige week de rekenfout van premier Rutte ging over heel veel geld, 50 miljard. En nu komen we er een week later toch achter dat er nog een garantie uh, verstopt zit.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 Het weer vanmiddag vrij zonnig en droog... bij een temperatuur van 20 graden op de Wadden tot 24 in het Binnenland. Morgen is het opnieuw zonnig en wordt het ongeveer 26 graden. Awb Verkeersinformatie met één file op taal 2... vanuit Eindhoven naar België... tussen Meersen en Knooppunt Europaplein, 3 kilometer. Dit is Radio 1. Eo. Dit is de dag. Thijs van den Brink. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de dag. Voor meer dan 10 miljoen Afrikanen dreigt hongersnood. Vier maanden geleden nog hebben ze daar gevochten met uh, milities van Al-Shabaab. Ja, je ziet het aan de uitgeputte mensen die uit het uh, Al-Shabaab-gebied komen en de uitgehongerde mensen... Deze week is de aftrap van de acties voor de Hoorn van Afrika... om de vluchtelingen die voor oorlog en droogte hun land verlaten te helpen. Antje Mellissen, uh, van de Wereldomroep, goedemiddag. Goedemiddag. Heb je al gegeven? Nee. Ga je het nog doen? Nee. Waarom Klinkt niet? hard, hè? Ja. <laughs> ja. Ik ga er misschien wel eens kijken binnenkort. <laughs> maar zijn ze daarmee geholpen? Nou, misschien. Misschien dat je, als je beter in kaart brengt... wat daar echt aan de hand is allemaal... Uh, dat er misschien een keer structurele oplossingen mogelijk zijn... dan dat mensen maar voor hun eigen goede gevoel soms ook, denk ik, geld geven en dan weer verder leven. Ja, goed. Nou, we gaan straks van jou horen waarom het beter is misschien wel om nu niet te geven. Hè? Want dat is wat je eigenlijk zegt. Ja, kijk, noodhulp, uh, daar kun je nog wel iets bij voorstellen. Maar het kan soms ook structurele oplossingen in de weg staan. Goed. In Syrië zijn de afgelopen dagen al meer dan 80 doden gevallen bij acties van het Syrische leger. Met name in de stad Hama. In Amsterdam zit midden oostenkenner Roel Meijer. Goedemiddag meneer Meijer. U kunt mij verstaan? Ja, ik, ik versta u heel goed. Hartelijk welkom. Al Jazeera heeft vanmorgen gemeld dat het Syrische leger ook de stad Deir al-Zor is binnengevallen. Gisteren was het Hama. Wat is daar aan de hand? Uh, nou, Hama was al een tijd lang uh, uh, was er geen leger. Het was eigenlijk een vrije stad. Dus uh, ik denk dat op een gegeven moment dat het, uh, het Syrische regime uh, de, uh, tot slot kon komen, dat ze daar moesten ingrijpen omdat daar de oppositie te, te groot werd. En dat het ook een soort voorbeeldfunctie zou kunnen worden voor um, de rest van het land. Ja, en je al zorg? Dat weet ik niet. Er is al heel lang gedurende uh, uh, schermutselingen met de politie. Dus uh, ja, blijkbaar is het uh, leger. Uh, wilden ze nu veel harder optreden. Het, uh, misschien is het een soort laatste slot uh, offensief. Misschien uh, <laughs> hopelijk. Uh, in die zin dat ze dan het zouden verliezen. Maar uh, uh, ja, ik denk ook de, elke manier om het uh, uiteindelijk dan de, uh, nog harder de, de kop in te drukken. Dus... Oké, okay, we praten daar zo over verder. In de winkels is het uitverkopen en op straat zien we vooral zomerkleding. Maar er is, ook, is daar ook veel duurzame kleding bij. Joke Bom, goedemiddag. Goedemiddag. Jij uh, verkoopt duurzame mode via een webshop. Ja, dat klopt. Kan jij on klopt on mooi. onmiddellijk aan mensen zien of ze duurzame kleren aan hebben? Nee, niet onmiddellijk. Dat... Hans Jaap Melis <laughs> is <er> juist binnengekomen. <laughs> wow. Nee, hij heeft een heel mooie groene blouse aan, volgens mij. Maar die is niet echt duurzaam, volgens mij. Want wanneer maar is ja, maar duur. Wanneer, is, ja. wanneer is het duurzaam? Uh, we checken op uh, hoe de arbeidsomstandigheden zijn in de, in de fabriek. Of er geen kinderarbeid is. Of er goede lonen zijn voor zowel mannen als vrouwen. En we kijken ook hoe het gemaakt is. Uh, zonder chemicaliën. Maar Goed dat kan je niet zien aan het product zelf. Dan moet je echt meer weten over waar het vandaan komt. Dan moet je ook echt meer weten. Waar het vandaan komt, en ik zit er wel in verdiept. En ik, wat ik aan het labeltje zie, wat ik nu zie, weet ik wel dat het in een eerlijke fabriek is gemaakt. In een eerlijke fabriek? Dus ja. dat... Kijk, als, ja. kijk je, je vanop. Ja. <laughs> ja. ja. Dat is een vaas inderdaad. Ja. En die polo die jij aan hebt, dan. Dat is geheim. <laughs> Dat is geheim. Ja. Nee, maar kan je daar iets dat over zeggen? Uh, de polo, die, die, die is niet duurzaam. Die is niet duurzaam. Die is niet duurzaam. Niet, zowel, ja, ja. niet in de fabriek en ook niet met het katoen, wat het gemaakt is. Ik ben zeker wel geld gegeven. Ik heb een gegeven bij de dag. is vandaag onnokstus. Zijn samenvatting van wat we hier aan tafel bespreken, hoort u tegen drie uur. Heeft u een vraag of opmerking voor ons? U kunt reageren via de mail. Dit is de dag of via Twitter. En gebruikt u dan de hashtag DDDD. We gaan eerst even naar een ander onderwerp. Want aan de lijn is Monique Kempf van Nu91. Goedemiddag mevrouw Kempf. Goedemiddag. U heeft een meldpunt ingesteld tot vandaag over de misstanden in het ziekenhuis in Rotterdam. Uh, ruim een week heeft dat opengestaan. Hoeveel klachten heeft u ontvangen? We hebben er tientallen gehad. Laat ik het afronden op zo'n kleine honderd. Dat klinkt als best wel veel. Ja, dat is uh, voor een week tijd. We hebben het meldpunt een week in de lucht gehad. Uh, best veel. Waarom heeft u uh, de, de, het meldpunt ingesteld? Wij kregen vanuit het Maastad ziekenhuis van onze leden en van verpleegkundigen die daar werkten... spontane reacties en vooral heel veel vragen over de situatie daar... En toen dachten wij, nou laten we die vragen bundelen. Laten we uh, kijken of daar een rode draad in te vinden is. Want u even, even over de situatie daar. Er is een bacterie, hè? de, de Klebsiella bacterie, die is daar uitgebroken. En mm -hmm. er zijn mensen overleden. En er wordt een verband gelegd tussen de uitbraak van die bacterie en het overlijden van die mensen. Ja, ja. dat klopt. En wij kregen vooral vragen van verpleegkundig personeel over... Uh, nou, de gevaren die zij zelf uh, konden lopen, maar ook over wat gebeurt er uh, bijvoorbeeld met mijn baan toen de dreigende opnamestop uh, aan de orde was. En wij dachten, nou laten we een meldpunt openen om te kijken of er een uh, uh, rode draad te ontdekken is in al die vragen en die opmerkingen van verpleegkundigen. En? Nou, eigenlijk gaat het over uh, drie grote onderwerpen. Wat uh, betekent een opnamestop voor mijn baan, ongerustheid over eigen baan? Uh... Want even voor de helderheid, als er een opnamestop komt, dan komen er geen nieuwe patiënten binnen en dan is het personeel bang dat ze hun baan verliezen. Ja, dat ze nog wel werk hebben. Nou, daar kan nu 91 medewerkers over geruststellen. Dat gaan wij ook doen. Het antwoord is nee. De werkgever die moet namelijk uh, zorgen voor een herplaatsing en een uh, werkplek ergens anders in het ziekenhuis. Ja, en zo'n stop is altijd tijdelijk, lijkt me. Ja, bovendien is het ook altijd tijdelijk. Daar kun je nooit voor ontslagen worden. Oké, okay, dat probleem hebben we opgelost, twee? Ja. Een uh, groot deel van de medewerkers zegt, ja, wij zijn eigenlijk ongerust over onze eigen gezondheid. Wij willen zelf getest worden... Maar wij uh, weten de weg niet goed en het Maastad ziekenhuis... Uh, die zou wat actiever beleid kunnen voeren op uh, ons wegwijs maken om zelf ook gekweekt te worden. Uh, nou, ik uh, zou het Maastad uh, ziekenhuis, waar ik overigens deze week uh, ben uitgenodigd... op willen roepen om daar heel actief mee aan de slag te gaan... Mensen zeggen namelijk ook, patiënten zijn ongerust. Die vragen aan ons van, God, ben jij wel getest en ben jij wel bacterievrij? Anders wil ik niet door je geholpen worden. Ja, want tot nu toe zijn de, is het personeel zelf niet getest, zegt u? Uh, niet al, dat is uh, in eerste instantie niet verplicht gesteld. En nu zeggen veel uh, personeelsleden, dat willen wij graag. Mm. En u ja. gaat, die, gaat die wens overbrengen aan het ja. ja. En drie? Uh, nou, een derde is dat mensen toch wel zeggen van... ...goh, wij vinden het zo jammer dat ons ziekenhuis... ...waar wij met hart en ziel uh, werken zo negatief in de publiciteit komt. Ja. Het is natuurlijk verschrikkelijk dat er uh, mensen overlijden aan een uh, bacterie. Maar uh, wij hebben nu ook een beetje het imago van iemand die zijn handen niet wast. En het is absoluut niet zo. Verpleegkundigen weten heel goed waar basishandelingen en uh, basisvaardigheden behoren te liggen. En zij zouden het erg jammer vinden dat zij het imago krijgen dat ze onzorgvuldig handelen. En dat is een belangrijke boodschap van ja. Uh, ja, die groep waar wij de belangen voor behartigen. Ja En wat is de boodschap dan aan de, aan de directie van het Maastad -Siepenhuis? Want daar ligt de verantwoordelijkheid lijkt me. Ja, de verantwoordelijkheid uh, waar uh, zij hun directie voor oproepen gaat over uh, voldoende voorlichting, voldoende begeleiding over hoe te handelen in dit soort situaties. Maar ook voldoende hulpmiddelen te krijgen om patiënten op een juiste en verantwoorde wijze te verplegen. Ja, wanneer... En je zelfs daarbij goed te uh, beschermen. Ja, wanneer spreekt u de directie van het ziekenhuis? Nou, er staan twee uh, principeafspraken aan het einde van de week geblokt in mijn agenda. En ik ben heel benieuwd uh, voor welke dag ik de bevestiging krijg. Want u wilt niet twee keer, maar u heeft gewoon twee mogelijkheden aangegeven. Ja, nou, zij, zij ook. En... Uh, dat zou donderdag of vrijdag zijn, aan het einde van de week. Oké, okay. nou dank voor uw informatie op dit moment en uh, wijsheid en uh, succes, zou ik zeggen. Dank u wel. Monique Kemp van Nu 91 over de situatie in het Maastad Ziekenhuis in Rotterdam. Wij gaan door naar uh, Syrië. Daar gaan we over praten met Midden-Oostenkenner Roemeijer. Uh, meneer Beijer, we hadden het net al even over een, een, aans, een aanval op de stad Hama. Weet u wat daar precies gebeurd is, of weet niemand dat eigenlijk? Um... Ik denk dat heel weinig, nou, een van de grote problemen van Syrië is natuurlijk dat uh, we eigenlijk heel weinig weten wat er, wat er gebeurt. Uh, ja, er zijn eigenlijk er zijn twee stromingen. Er is één stroming die zegt dat het regime eigenlijk moet blijven, anders uh, ontstaat er chaos en dan uh, zullen de, de verschillende minderheden elkaar in uh, de haren vliegen. Mm -hmm. En de andere stroming is eigenlijk uh, veel optimistischer. Die zegt dat het, uh, dat het eigenlijk wel uh, daarmee uh, los zal uh, lopen. Maar dat het, uh, en dat eigenlijk de oppositie uh, tamelijk goed ge georganiseerd is in de verschillende comité's uh, die in de uh, verschillende steden zijn opgericht. En dat ze er zorg voor dragen dat juist die verschillende uh, groeperingen daarin uh, vertegenwoordigd uh, zijn. Dus, uh... dus in het ene geval uh, is het regime het probleem, en bij de andere stroming is het regime de oplossing. Uh, ja, niet direct de oplossing, maar ja, men huivert ervoor als, als het regime weg zou gaan. zijn ze bang dat het echt uh, een, een chaos zou, ja, zou worden. Ja. Maar het ligt wel voor de hand dat die aanval op Hama door de regering is uitgevoerd. Absoluut, ja, ja, ja, nee, absoluut. Ja. Uh, ja. En dat is met veel geweld gepaard gegaan. Waarom uh, grijpt de regering zo hard in? Ik denk dat het... Uh, nou, Hamma was al een tijd lang uh, eigenlijk onafhankelijk. Hè? Dat is natuurlijk uh, tamelijk uniek. Uh, meer dan een maand geleden heeft, uh, hebben de militairen zich daaruit uh, teruggetrokken. En kon het uh, regime... Of de stad eigenlijk zichzelf uh, besturen. En dat is natuurlijk een heel interessant... Uh, uh, experiment, uh, ook een soort voorbeeld voor uh, de rest van het land... hoe, hoe je uh, zonder uh, het baatregime verder zou kunnen gaan. Ik denk dat dat een van de belangrijkste redenen is... waarom ze uiteindelijk uh, daar toch hebben ingrepen. Want dat, was gevaar, dat zou gevaarlijk zijn als dat beeld zou ontstaan... dat ze het prima zelf kunnen. Exact, ja. ja. ja. Maar dan kan het toch nog wel subtieler. Uh, ja, ja, maar vanaf het begin is natuurlijk... dit uh, regime treedt natuurlijk heel, heel hard op. Uh, al in het zuiden, uh, wat is het drie maanden geleden toen in, in Darra de opstand begon, uh, ja. werd er meteen vanaf uh, de eerste dag... Uh, mensen opgepakt, gearresteerd. En uh, wanneer het escaleert, dan zorgt het voor een verdere escalatie... eigenlijk door uh, het leger er meteen op af te sturen. Maar nou, Snapt u dat? Want je zou zeggen dat het niet goed voor uh, het draagvlak... Uh, van de regering, van het regime in het eigen land... maar ook niet internationaal. Nee, exact. Uh, nou, het, is, ja, het is heel merkwaardig. Uh, ja, dus ze doen wel pogingen om uh, de, de bevolking telkens uh, binnenboord te houden. En eigenlijk is... Ik denk dat er verschillende stromingen ook binnen het regime zelf zijn. Hè. Dus Bashar is eigenlijk meer voor uh, compromissen. Dus hij, hij onderhandelt dan telkens met vertegenwoordigers uit verschillende steden. Uh, van het platteland. Dat is eigenlijk uh, voornamelijk een plattelands uh, aangelegenheid geweest. Hè. Dus... Uh, en ondertussen is zijn broer bezig om uh, die steden uh, plat te schieten, eigenlijk. Dus uh, het is ook geen effectief uh, centraal geleid uh, beleid. En en dat... ba Bashar is de prins en Assad is de president? Uh, ja, Bashar is de, de, de president, sorry. En yeah. yeah. uh, yeah, zijn broer is, uh, is uh, militaire leider van een uh, bepaalde divisie die telkens uh, de steden binnengaat. Waarschijnlijk nu ook het uh, geval is in, in Hama. Ja. En, ja. Ja. Het is natuurlijk allemaal begonnen rond die Arabische lente... die in Egypte heeft plaatsgevonden, in Tunesië en Libië... Ja. is die ook een beetje blijven hangen. En in, in Syrië hebben we gezien dat daar ook wel opstanden ontstonden... maar de, de, de opstandingen hebben daar nooit echt voet aan de grond gekregen, toch? Nou, ik, ik denk dat het, uh, ja, het, het... Het mechanisme is heel anders. Het, het verspreidt zich uh, geleidelijk. Uh, het is voornamelijk uh, in, op het platteland. Dat is uh, interessant. Vroeger had uh, het baatregime juist steun uh, op het platteland. Juist vanwege landhervormingen. En die steun is het uh, regime uh, de gedurende de afgelopen 15, 10 jaar uh, kwijtgeraakt. En nu komen, komt daar juist het grootste verzet tegen. Want het, die voelen zich het meest uh, verwaarloosd en gemarginaliseerd, ook economisch... Uh. Dus die, die zijn nu eigenlijk, waar ze juist vroeger de meest getrouwe aanhang van de baat. En die zijn daar erg in teleurgesteld geraakt. En die komen nu in opstand. Dat is natuurlijk wel heel interessant. Ja, maar hangt dat samen met die Arabische lente of is het toevallig dat dat nu ook speelt? Nee, nee, het hangt natuurlijk wel samen. Het is natuurlijk wel een soort sneeuwbal effect. Maar, maar men denkt dat dan, uh, ze de, de wind in de zeilen hebben, dat ze daar gebruik van uh, kunnen maken. Ja, ja, maar daar lijkt niet echt uh, sprake van te zijn, wind in de zeilen. Of, of, of, of... Jawel, ik denk uiteindelijk dat het regime het niet gaat halen. Echt niet? Nee. Want? Nou, ik denk, kijk, ja, de, de, de opstand verspreidt zich zo snel. Of, of nou, niet heel snel, maar, want het is nu al drie maanden aan de gang, langer. Maar uh, uiteindelijk zie je dus dat uh, grote delen van het land uh, in opstand komen. En het regime steunt eigenlijk op maar een heel klein gedeelte van het leger. Dus, uh, want het grootste deel van het leger is toch een conscriptieleger van uh, Soenieten. Het land is verdeeld in, uh, in een meerderheid van 70, 75 procent Soenieten en een... Uh, ...een kleine minderheid van alle wieten, ...dus een heterodoxe uh, islamitische groepering... Mm -hmm. en, en, ...en christenen, 10%. Dus, uh, maar... Het, het regime vertrouwt het, het, het leger eigenlijk niet. Dus ze moeten telkens dan die elite troepen, die dan uit Alevites bestaan, uh, zo'n stad insturen. Maar als het snel genoeg en wijdverspreid genoeg is, dan uh, uiteindelijk, uh, kunnen ze die steden niet uh, onderdrukken. Het is dus misschien ook uh, nu ook een soort noodsprong om toch met, met zoveel mogelijk geweld uh, dit proberen te proberen te onderdrukken. Want het, re het, het regime is Alevitisch en het leger is Soenitisch, kan je dat zeggen? Nou, ja, het, het regime is Alewitisch voor, voor een groot deel. Want ze steunen ook op Soenitische families. Ze zijn natuurlijk slim genoeg geweest om uh, toch nog een deel van die, uh, zeg maar de, de economische elite voor zich te winnen in de, in de loop van de tijd. Ja. Uh, en, uh, maar het leger is uh, voor een groot deel, in ieder geval de top van het leger is uh, alawitisch. En dan hebben ze daarnaast nog inlichtingendiensten die na, samen met het leger optreden. Dus als leger... Dreigt te deserteren of, uh, of bevelen niet uit te voeren... ...dan worden ze ook meteen uh, neergeschoten door uh, de inlichtingendiensten... ...die veiligheidsdiensten die met het leger optrekken. Dus, uh, ja, dus op het team hier wordt het uh, legerend die, die, gereel gewoon. Die groepen die vertrouwen elkaar eigenlijk niet echt. Nee, absoluut niet. En dat, nee. dat, zegt u, zal uiteindelijk doorslaggevend blijken te zijn? Ik denk het wel, ja. ja want dan zijn ze te veel tegen elkaar verdeeld... en dan zal de bevolking je toch winnen. Hoeveel doden dat dan ook mag kosten? Want daar lijkt het vooral op op het moment, toch? Exact, ja. ja. Het is, waarschijnlijk Hamas nu ook een soort voorbeeld. Want de laatste tijd zag je ook dat... De, want het is altijd belangrijk dat die grote steden uiteindelijk meedoen. Hè? Dus Damascus en Aleppo zijn de twee belangrijke steden. Dus, en de laatste tijd zag je dat steeds meer demonstraties... ook in uh, Damascus en Aleppo uh, plaatsvonden. En dat is natuurlijk heel gevaarlijk voor het regime. Dus uh, ik denk dat ze telkens... ze zijn niet in staat om echt te onderhandelen. Dus uh, het is alleen maar een soort geweld wat er nu... Uh, uh, ...toegepast wordt om de boel neer te slaan. Dus dat moet ook een soort voorbeeldfunctie zijn voor die steden... ...om, uh, om niet verder nog in opstand te komen, denk ik. Ja. Want ze had medelijke Syrië goed? Nou, ik had er uh, graag uh, gezeten met enige regelmaat de laatste maanden. Maar uh, ik, kom er, uh, ik ben er wel eerder geweest. Uh, ik heb een tijdje in het buurland ook gewoond, in uh, Jordanië. Uh, maar... Dat is wel een heel groot probleem op dit moment voor de journalistiek. Om een goed zicht te krijgen op wat er gebeurt. Ja, je komt er niet binnen eigenlijk. Nee, je komt er uh, heel... Het ligt ook een beetje soms aan wat voor uiterlijk je nog hebt. of uh, Wat voor mogelijkheden je hebt om je, om je daar te verbergen. Als ik al binnen zou komen, word ik al weer vrij gauw gesignaleerd, denk ik. Omdat je? Omdat ik eruit zie zoals ik eruit zie. Uh, met een, een duurzame blouse begrijp ik maar. <lacht> maar in ieder geval als een westerling van 1,93 meter... 93, uh, het is wel nog je bent wel een te lachje. lang en te blank. Ja, dat ben je sowieso dan. Er ja, zijn ja. natuurlijk zat mensen uh, met een Arabisch uiterlijk, hè, van oorsprong uh, uit de regio die. Uh, dat makkelijker kunnen doen, die in het buitenland zijn gewoond en ook in de journalistiek zijn gekomen en, en, en terug zouden kunnen ja. gaan. Maar dan nog, ik weet van mensen, moesten we ook bij van de NMS bijvoorbeeld, uh, opgepakt of aangehouden, tegengehouden op het vliegveld. Uh, in Syrië. Dat, dat blijft nog steeds ingewikkeld. Ze ja. loeren heel goed. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar Egypte, waar uiteindelijk de wapens zijn blijven rusten, waar ze niet zijn, maar massaal zijn gaan schieten op de bevolking in Syrië, doen ze dat wel. Uh, meneer Meijer zegt, uiteindelijk zal het toch niet helpen. Hoe schat jij dat in? Nee, ja, met heel veel van dit soort zaken gaat het natuurlijk over op welke duur spreek je het over. Ik denk, ik denk dat hij daar wel gelijk in heeft. Dat uiteindelijk um, ja, zal, zal het regime in deze vorm uh, er niet mee wegkomen. Maar dat uiteindelijk kan wel eens langer zijn dan wij allemaal denken. Ja, meneer Meijer, wat denkt u? U zegt ze zullen het uiteindelijk niet redden. Maar over welke termijn, op welke termijn denkt u dan? Um, ja, dat, dat kan uh, nog maanden duren. Dat is uh, absoluut zeker. Yeah. Nou, maar maanden klinkt een ja, hoopvol. Maanden nog, vind ik yeah. ook hoopvol klinken eigenlijk. Yeah, uh. nou, ja, maar uiteindelijk is, uh, het speelt ook uh, een economische factor een belangrijke rol. Hè? Hoe ja. lang gaat dit regime het uh, economisch uitzingen? Uh, en dan, dan hangt het weer vanaf in hoeverre uh, golfstaten uh, het regime te hulp willen komen. Ja. Dus, uh, Want hebben ze uh, uh, tekort te aan geld? Zijn ze niet rijk genoeg? Ja, nou de hele economie ligt plat natuurlijk. Want er wordt verder niks geproduceerd, niks uitgevoerd, niks ingevoerd. Ja, het hele land ligt eigenlijk plat. Dus hoe lang kan een regime dat volhouden? Dat is natuurlijk een goede vraag. Ja. Is er een goed alternatief voor handen? Stel, de regering zou aftreden, de president. Um, wat zou het zich dan voor situatie voordoen? Ja, dat is... Um ja, er is, is een soort oppositie in het buitenland. Maar ik denk dat die comité's in die steden... die nu zich uh, nu al een tijd lang zich, uh, georganiseerd hebben... en uh, actief zijn, dat die uh, uiteindelijk uh, mensen naar voren moeten schuiven. En dat, is, dat wordt natuurlijk heel ingewikkeld. Uh, hoe dat proces... Het is eigenlijk net zoiets als Tahrir. Uh, ja. eigenlijk, eigenlijk komen daar geen leiders uit voort. Uh, tenminste, dat is het plein in Egypte, hè, voor de helderheid. Tahrir. Ja, yeah, yeah. yeah. sorry, sorry. Yeah. Dus, uh, maar het probleem in, in Syrië is natuurlijk veel malen groter. Dat er eigenlijk, uh, want je hebt natuurlijk al een oude oppositie, uh, die ook zelfs uh, vijf jaar geleden actief was. Maar het zijn vaak uh, oudere mannen en die, die, uh, die hebben toch te veel samengewerkt met het regime. Dus ik denk dat er een hele nieuwe, een hele nieuwe uh, ja, leiderschap naar voren moet komen. En mm. uit deze chaos naar voren moet komen. Ja, en daar heeft u wel hoop op dat het zal lukken? Nou, Het hangt een beetje vanaf hoe die uh, comité's zich uh, georganiseerd uh, hebben. Maar, uh, ik, ik heb de laatste tijd helemaal niet uh, goed gevolgd... maar het zou interessant zijn om te zien of zo'n comité nou heel succesvol is uh, geweest. Want dat, dat zou natuurlijk wel een teken aan de wand zijn... van uh, hoe de toekomst eruit zou kunnen zien. Ja, Want, als dat goed functioneert, zou dat een alternatief kunnen zijn? Ja, absoluut. Ja. Ja. Is, is er kans op een, uh, een nieuwe regering of een nieuwe overheid... met een streng islamitische achtergrond? Of zegt u veel strenger dan nu zal het niet worden? Nou, ja, het, uh, het Alawitische regime is dus eigenlijk seculier. Ja. Is, uh, ja, waar, waar, waar zij ooit tegen vochten, dus in 1982 in de Hama, notabene. Dus uh, was het was natuurlijk dat er een, uh, de moslimbroederschap in opstand uh, kwam. En die hebben ze natuurlijk neergeslagen met, uh, ten koste van 10.000 uh, doden. Dus de hele binnenstad van Hama is ook uh, plat okay. uh, ge, ge, geschoten in de tijd. Dus het is gewoon omsingeld en ze hebben het gewoon uh, eigenlijk uh, met de grond gelijk gemaakt. Uh, ook een heel mooi oud centrum. Dus um, ja, er zijn geluiden, maar ja, het is ook niet helemaal zeker um, dat, het, dat het een veel islamitischer karakter heeft, deze opstand. Maar ook uit die verklaringen die we tot nu toe hebben gezien, is het, uh, is het ook niet eenduidig. Uh. Nee, het is dus moeilijk te voorspellen ook. Nou, en, en het komt ook op omdat het voor een groot deel op het platteland was, die opstand. En die moslimbroederschap is helemaal niet actief op het platteland. Dus uh, ja, die, die zit vaak in steden als, uh, ja, ja, een hammer. Maar de laatste twintig jaar zijn ze verboden. En het was zelfs de doodstraf op, op lidmaatschap van de moslimbroederschap. Dus uh, ja, hoe, hoe sterk die nog is uh, in de verschillende steden, dat weet ook niemand. Uh. Nee. Het is een moeilijke situatie, ook voor een deskundige lijkt mij, om uh, uh, goed over te kunnen oordelen als er zo weinig informatie voorhanden is, hè? Ja, ja, nee, absoluut uh, maar ja, nee, absoluut. Ja. Wat zou de internationale gemeenschap moeten doen? Ik denk uh, ja, die, die duimschroeven harder aandraaien. Dus, uh, ja, Europa doet natuurlijk het, het nodig om uh, ja, mensen telkens op een zwarte lijst te zetten... En, en te goede bevriezen, et cetera, en dat ze niet, naar, uh, niet kunnen reizen. Obama heeft gisteren de, de optreden van het leger veroordeeld. Ja, ja, ja, maar wat heel belangrijk is uiteindelijk om druk uit te oefenen op die Golfstaten om dit regime niet te redden. Mm. Ik denk dat daar het moet zijn, daar moeten, het van, daar moeten wij het van hebben. Of de, de Syriërs, zeg maar, yeah. die in opstand komen. Dus we moeten voorkomen dat de Saudis, want die zijn natuurlijk altijd voor een status quo, ook al haten ze het Alawidische regime, natuurlijk ook voor in hun ogen ketters zijn, mm. om dat regime te gaan redden. Want uh, boven alles uh, houden de Saoedi's van stabiliteit. Dus is ja. wel geen chaos. En niet nog maar wie nog... zou die druk op die Saoedi's moeten uitoefenen? De Amerikanen die van hun olie afhankelijk zijn? En dat ook ze ook niet deden ja. toen uh, de Saoedi's Bahrein binnenkwamen... om daar even de zaak weer op orde te maken? Nee, nou, ja, precies. Het is natuurlijk uh, heel ingewikkeld. Ja. Maar, ja, maar ja. u zegt als die omringende landen dat maar niet zullen doen... dan stort dat regime op een gegeven moment in elkaar. Nou, Er is al één land om. En dat is natuurlijk een heel belangrijk land. Dat is Turkije. Want... Uh, uh, Erdogan, die, die hamerde de hele tijd op hervormingen. Uh, die, uh, ja, die, die zei tegen Bashar van... ga nou eens uh, praten en, en doe nou eens hervormingen. Bijvoorbeeld dat er verkiezingen worden gehouden. Het paatregime. Uh, dat is niet de enige partij. Hè? Dat is dat een meerpartijsysteem zou kunnen komen. Uh, nou noem maar op. Uh, om, om enigszins uh, de oppositie tegemoet te komen. Dat, dat weigert hij tot nu toe. Of dat, dat is hij toen niet, mm. niet toe in staat vanwege de militairen misschien. Maar dus Turkije... en ook omdat die... Uh, die vluchtelingen telkens de grens over worden gestuurd. Dat is ook een soort provocatie, uh, volgens mij. Dus de, de Turken hebben uh, inmiddels al hun buik vol van, ja. uh, van nou Syriërs. Nou, de rest dus, nog, zegt u. Exact. Ik wil, ik wil, ik. Ik wil, ik wil ik. ik wil, ik. wil, ik ik. wil een zonsopgang in Afrika. De capoeira dansen in Bahia.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 met mij op een terras. Toch doet zo regen.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 Alsof de schelde hier de scène was Minnen. Ik wil de wereld zien. Het is uh, bijna half drie. We gaan zo naar het nieuws. U luistert naar Dit is de Dag. Daarin zijn te gast midden oosten Roel Meijer, uh, Joker Bom. Uh, zij doet in duurzame kleding. En Hans-Jaak Melissen van de Wereldomroep. Maar we gaan eerst luisteren naar het nieuws van half drie met Jobboot. Radio 1. Het NOS-journaal.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 En door een verouderd adressenbestand heeft de gemeente Alphen aan de Rijn... per ongeluk een brief gestuurd aan zo'n 600 mensen die al waren overleden. De brief ging over de opheffing van een kortingspas van de gemeente. En die heeft nu excuses aangeboden voor de gemaakte fout. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ADB Verkeersinformatie staat vieden in het zuiden van het land... op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Meersen en Maastricht, drie kilometer. Radio 1, dit is de dag. Leuk dat u luistert naar Dit is de Dag hier aan tafel Roelmeijer. Met hem spraken we over de oorlog in Syrië tegen de eigen inwoners. Duurzame modekenner Joke Bom en buitenlandcommentator Hans-Jaap Melissen. U kunt reageren via Twitter en gebruikt u dan de hashtag DDD. Of breng een bezoek aan onze website ditistedag.nu. Jokebom, je hebt een website voor duurzame kleding. We hadden het net al even over wat is nou precies duurzame kleding. En toen zei je, het gaat er niet zozeer om hoe lang je ermee doet, maar meer hoe het gemaakt is, hè? Ja, dat klopt. Wij letten op te kijken hoe de arbeidsomstandigheden zijn. Dus of er goede fabrieken zijn, goede lonen, vakantiedagen. Maar ook uh, of het schadelijk is voor de milieu en voor de dieren in de omgeving. Ja, en wij is? Wat mooi, wat personeel, mooi maar ook iedereen die bezig is met duurzame mode. Dat zijn wel de kenmerken van, van duurzame mode. Uh, en wat mooi is jouw uh, webshop. hè? Ja. Zo kan ik dat ongeveer zeggen. Wat haal je nou uh, uit, uit je tas, Hans-Jaap? <laughs> dat ligt hier op tafel. Oh, je hebt iets van de is tafel gegist. Een soort catwalk ontstaan. Ja. Nee, van... dat is een uh, T-shirtje. En dat is een uh, roze T-shirtje. Ik hou het even voor de microfoon voor de, voor de, microfoon. de luisteraars. Kijk. En dat is <laughs> gemaakt van, uh, van bamboe. Van, van bamboe? Van bamboe, ja. Er zijn ongeveer 150 soorten bamboe in, uh, in de wereld. Jij ruikt er even aan? Kan je dat ruiken? Nee, dit, is, dit voelt al in, al, op alle mogelijke manieren als een normaal shirt. Ja, nee. het is gewoon een uh, shirt. En een bamboe is gewoon hartstikke handig eigenlijk om te gebruiken. Want het heeft alleen zonlicht nodig om te groeien. Hoort... Maar bamboe zijn toch gewoon van die stokken? Ja, gewoon de bamboestokken ja. die je kent. En het zijn niet de bamboestokken. Dat is ook een vraag die ik vaak krijg. Eet dat een panda, want dat is te zielig voor de panda's. Oh, nee, Het de zijn andere bamboestokken an dan de panda-bamboestokken. Ja. Want de panda's vinden dit absoluut niet lekker. Die lopen er gewoon voorbij. Dus het, oh, is wel, dus het is gebamboe, althans voor de, pamboe, voor, de, voor de panda's. Voor de panda's, maar je kan er wel gewoon een mooi t-shirt van maken. en uh, Je ziet ook gewoon niet dat het een duurzaam t-shirt is. En dat vind ik het leuke aan, aan, aan de mode die er eigenlijk is. Ja, is dat belangrijk dat je het niet ziet? Ja, ik vind het wel. Uh, toen ik begon in 2005 had iedereen, oh de geitenwolle sokken. Ja. Uh, toen ik zie dat het image moet veranderen. Het moet gewoon mooie mode zijn, want dan ben ik er ook van overtuigd dat, dat mensen het gaan kopen... En uh, ja, wij laten gewoon zien dat het gewoon mooi mode is. Ja, want anders denken de mensen dat ze er niet bij horen op het moment dat ze er toch in gaan lopen? Ja, het moet wel gewoon fashion zijn, vind ik. Dat is mijn eerste uitgangspunt. Het moet, het moet mooi zijn. En als het dan ook nog eens duurzaam gemaakt is, dan ben je gewoon twee keer oh ja, mooi. Want jullie, jullie filosofie is de wereld een beetje mooier maken, hè? Ja, daar, dat is ook echt mijn, mijn gedachtegoed. Dat, dat, dat, dat geloof ik ook in, in van uh, kleine stapjes maken. Op waar dus de boeren zelf bezig zijn. In, uh, en die mensen helpen. En als, ze zelf, als zij zelf kunnen zorgen voor hun omgeving, voor hun kinderen... voor, voor de plantages waar ze werken, ja. krijgen zij ook een beter leven... en gaat ook gewoon beter met het milieu. Maar dus dat is dus mooi in de zin van dat het daar de wereld een beetje mooier wordt... maar dus ook mooier in de zin dat Hans Jaap er heel leuk uitziet... als hij duurzame kleren ja. aandoet. Zoiets? Ja, En het is ook roze. <lacht> <lacht> dat vind je goed bij jezelf uh, staan. He en laat, <lacht> niet. Laten we even luisteren naar een uitspraak van Carl uh, Lakenveld over mode. Nonchalant in couture is heel belangrijk. Want culture without nonchalant is gewoon een drag queen attitude of woman of an een area. dat ik hoop dat come back. terugkomen. Het ja, is een paradijs nu. Ja, Carla wat is een belangrijke modeontwerp. Ja. Die zegt nonchalante stijl is erg belangrijk uh, dit jaar. Couture die geen nonchalance heeft is uit een tijd die voorbij is en die komt hopelijk nooit meer terug. Ja. Hebben jullie ook dit soort uh, regels? Regels. Uh, couture is natuurlijk iets anders, dat is echt kleding op maat. Wat wij meedoen is, is de gewoon fashion die je ziet in de, in de, in de winkelstraten. Ja. Uh, waar er heel veel van worden geproduceerd. Ik vind wel, het moet meegaan met, met de mode. Uh, wat jullie doen? Wat wij, duurzaam mode moet ook gewoon mooie mode zijn. Het moet nu ook in de winkels gaan. En klanten moeten het willen kopen. Ja. Want anders verkoopt het niet. Nee, dat snap ik. Maar is cultuur eigenlijk nooit goed als het gaat om duurzaam? Er zijn een aantal ontwerpers, bijvoorbeeld Stella McCartney die heel erg duurzaam is. Ja. Uh, Eden, de, de vrouw van Bono, heeft ook een waanzinnig mooie lijn. Uh, dus het kan wel? Het kan wel. Ja. Uh, en je hebt ook van die vintage kledingwinkels toch? dus van, van het spul wat al heel oud is, wat heel lang meegaat, ja. oude topstukken. Daar zou je ook van denken, dat is duurzaam. Dat vind ik zelf ook duurzaam. Je gebruikt het ook veel langer. Maar het is wel zo, uh, niet iedere vrouw past erin. Nee, je moet er wel uh, Er is één in kledingstukje van maat 38 en dan moet maar net jou mooi staan... De meeste vrouwen houden gewoon van shoppen en willen dat ook blijven doen, maar ik vind je moet ze goed een alternatief aanbieden. Oh ja. Er zijn twee mooie jurkjes, ze staan je alle twee mooi. Kies dan voor het duurzame jurkje. Want hoe zit het met de prijs? De prijs is hetzelfde. Het t-shirt wat we hier nou laten zien is gewoon 29,95. Dus een, een gewoon normale prijs. Oh ja. En dat geldt eigenlijk over de hele breedte van de duurzame mode? Je betaalt nooit meer. Dat probeer ik bij, bij ons niet. Nee. Wij proberen er echt op in te kopen dat het, het is niet nodig Het hoeft ook helemaal niet duurder te zijn dan normale mode. En waarom is dat dan toch wel iets imago? Koffie, duurzame koffie is ook meestal iets duurder, toch? Een paar dubbeltjes. Is dat een paar dubbeltjes duur? Dacht ik, ja. Ik drink ja. geen koffie. Je geen dat koffie. Het... Oh, je ja. Ik jij bent wakker. Ja, ik denk dat, dat, dat het dat een imago is wat, wat gecreëerd wordt. Duurzaam mode is uh, niet mooi en lelijk. En het is veel duur. Ja. Het, het, het echt klopt helemaal... allebei niet, Het klopt je. gewoon alle twee niet. Nee. Maar je zegt net, vrouwen houden van shoppen. Waarom doe je het dan op internet en niet in de winkel? Uh, ik ben er zelf mee begonnen omdat ik heel Nederland wilde bereiken. Uh, wat ik zelf zie met, met shoppen vroeger vond ik het leuk om in Amsterdam te gaan shoppen of in Rotterdam kreeg ik andere winkels te zien en nu zijn het alleen maar de massaketens die daar echt zitten. Ik vind zelf winkelen niet meer leuk. Nou, maar heel veel vrouwen vinden dat nog heel leuk hoor. Ja. ja. Kijk, hij kijkt er ook heel erg somber bij. Hij kijkt, <laughs> nee, maar dat is toch zo? Nee, shoppen is gewoon vrouw nou leuk. Van de Brink, er zwaait wat. Maar het is wel uh, online. Vind ik het gewoon veel handiger vrouwen kunnen altijd bij ons winkelen wanneer het gaat. Ja, maar dat geeft toch niet het gevoel... wat vrouwen met name samen hebben als ze gaan winkelen? Nee, maar het is, het is wel gewoon veel makkelijker. Ja. En het gevoel samen met je vriendinnen in de, in de stad... Een, een bakje koffie doen, dat is een andere beleving... dan dat je denkt, van, ik heb nu een bikini nodig... Of een, uh, een zwarte stieker. Je kan het heel goed van elkaar ontkoppelen, ja. zeg je. Je kan ja. best samen de stad hebben en dan hoef je geen kleren te kopen. Nee. nee, nee. Want uh, jullie collectie, die dus duurzaam is, komt niet in gewone winkels te liggen. En dat is ook niet de bedoeling op zijn duur. Nee, het is niet de bedoeling dat wij, wij een stenen winkel uh, gaan doen. Uh, je noemt het ook een stenen winkel. Ja, dat, dat klinkt nog net iets ouderwetser een, dan een gewone winkel. Een gewone winkel, ja. ja. Nee, ik, ik geloof ook echt in de, de kracht van, van online. Uh, ik geloof wel dat dat de toekomst heeft. Als ik zie hoe, hoeveel wij gegroeid zijn de afgelopen jaren. Ja, want hoeveel is dat? Nou, we zijn nu, ik ben nu vijf jaar bezig en we zijn de grootste in Nederland nu online. Maar dat zegt misschien niet zoveel? Nee. Of zijn er heel veel mensen die het proberen? Nee, zijn, nee, nee. nee. Ja, er zijn wel heel veel mensen die, die het proberen. Maar je moet het wel blijven volhouden en zorgen dat je collectie hebt. Ja, maar onze... Wat is je omzet bijvoorbeeld? Of is dat geheim? Ja. Wat kan je er wel over zeggen over de omvang? Hoeveel stukken heb je verkocht per jaar? Dat durf ik niet uit mijn hoofd te nee. zeggen. Maar we zitten nu met een team van zeven mensen. En jullie kunnen ervan leven? Ja. ja. Kan je nog iets laten zien wat je meegewacht hebt? We hebben de roze tjotje van Hans-Jaap nu gehad. Wat ik heb, je heb hier bijvoorbeeld een, uh, een riem. Egenaar. En als jullie hem zien, denk je natuurlijk van ja, die is gemaakt van krokodillen weer, ja. met die schubjes. Van een uh, dode krokodil. Een dode krokodil. Ja. Uh, die is gemaakt van uh, afval van een ka uh, kabeljauw. Oké, okay. dus even afvragen. Hoe moeten de camera's aan staan, zitten we op internet. Ja, op internet zijn we te zien. Dus kan mensen die, uh, de... die thuis zitten en die, Wil die mee willen kijken. Nu voor de webcam, uh... Dat is gemaakt van krokodil. Nee, nee, nee, nee. zo lijkt die. <laughs> maar die is oh, gemaakt van. Uh, ja, ik was even <laughs> bezig met de uh, regie. Sorry. <laughs> nee, die is gemaakt van uh, visafval van kabeljauw. Dus uh, we eten kabeljauw. Het heeft dat een ik... beetje schubben nog, hè? Laten die heeft een beetje schubben. Beschrijven. Maar die ruikt dus helemaal niet meer een naar, naar vieze vis. Hoe, ruimt... Hoe ruikt die, ja? Nauwelijks nog naar vis. Nauwelijks. <laughs> nog wel een beetje, nee nee, nee, nee, nee. Dus dat is gewoon de, de visafval. En bijvoorbeeld deze zwarte sneaker, is dat... Uh, nog, ja, haal maar even vast. Maar is dit, uh... dit is toch niet alleen maar van, van, ja. van vis? Ja, dat is echt de, ja? de vishuid. Met die alleen... vezels? Dat is jouw... Ja, echt helemaal 100%. En het is dus een Nederlands label van Markovits, die zich heeft gespecialiseerd. Hij had zich van afval moeten ook iets mee kunnen doen. En zeker afval wat we gebruiken ja. om te consumeren. En die hebben daar een riem van gemaakt. Ja, want hoe kom jij je producten? Uh, Eindelijk wereldwijd. We gaan nu uh, volgend weekend, zit ik vier dagen in Londen... Waar de, waar de modebeurzen zijn. Dus we volgen alle modebeurzen wereldwijd... waar we naartoe gaan, waar ook duurzame labels staan. Ja. Uh, maar we speuren ook het internet af. Dus het kan bij allerlei, uit allerlei landen, uit allerlei delen van de wereld... kan het bij jullie terugkomen. het enige wat jullie garanderen is... Uh, dit is duurzaam geproduceerd. Ja. Ja. Dit kan je echt met de gerust gerustheid dragen. Ja, maar daarmee zeg je ook iets over mij. Want ik had iets aan wat niet duurzaam geproduceerd is... En daarvan je idioot uitziet. En daarvan. <laughs> Laten we wel wezen. En, en daarvan zeg je eigenlijk. Dat kan je niet met een gerust hart dragen. Nee, dat is ook. Nee. Het staat jou heel mooi. Dat bedankt, wel. Bedankt. Dus dat is wel iets. Maar, maar wil je de dat volgende uitleggen? keer. Uh, omdat je niet kan garanderen. Nu kan ik het label een beetje. Uh, of er kinderarbeid dan zit. Uh, Want ik, en dat is altijd verkeerd. Dat is een grijs gebied, vind ik zelf. Uh, kinderarbeid, uh, dat is lastig. Uh, want wie ben ik om ik denk een aantal jaren geleden? Hadden wij hier de kinderen nog uh, ja. voor de aardappeloogst uh, van school af? Dus ik vind uh, in de eerste instantie kinderarbeid niet. Maar als je ze kan garanderen dat ze bijvoorbeeld vier uur werken, weeskinderen, uh, en vier uur daarna naar school kunnen gaan, waardoor ze wel in hun levensonderhoud kunnen gaan, kunnen zien, is het wel. Maar het, het moet wel en en, en zijn. Ja. Het moet geen ja. dwang zijn. Maar je zegt, ik kan niet garanderen dat het shirt van jou... niet zonder kinderarbeid gemaakt is. Dat wil helemaal niet zeggen... Dat, dat, ik snap dat je dat niet kan garanderen. Dat wil helemaal niet zeggen dat het ook door kinderen gemaakt nee. is. Nee. Dat, dat weten we niet. Nee, dat weet je niet. Nee. Wat ik wel kan zeggen is dat de katoen... het is een t-shirt van, van gewone katoen... Ja? dat er pesticiden in gebruikt zijn. En die zijn wel heel erg slecht. Oké. Okay. Dus hoe dan ook kan ik, niet, <laughs> kan ik er niet gerust zitten. Dat nee. is eigenlijk wel duidelijk. Dat lijkt me ook een beetje het lastige van jouw... Uh, uh, Sector, zou ik maar zeggen, je moet altijd tegen mensen zeggen... wat jullie nou doen, deugt niet. Of vind je het niet erg? En dat kan hoor, dat je dat leuk vindt. Nee, ik vind het ook niet... Ik wil, ik wil ook niet zeggen, wat ze doen, deugt niet. Nou ja, dat gevoel krijg ik wel een beetje. Ja? Ik wil met, met hun dan gaan kijken... hoe ze het beter kunnen doen. Ja, met mij of met de producent van die? Met de producent, met, met van, de producent die... van, van, van dat label om, om te kijken van... oké, okay, jullie hebben een fabriek. Uh, we gaan ervan uit dat de arbeidsomstandigheden goed zijn. Maar waarom koop je nu niet eens gewone biologische katoen? Al is het maar een klein percentage wat ook bijvoorbeeld uh, Jackpot doet. Dat is een heel groot label. Mm -hmm. Die zegt, uh, we proberen om te gaan naar biologische katoen. Dat is een heel groot proces. Uh, we beginnen met een klein deel van de collectie... en we gaan het ieder jaar een beetje uitbreiden. Oh, ja. Ja, jij zegt dat is al een mooi begin. En dat is een mooi begin. Aan de, andere, aan de andere uiteinden van de wereld heeft dat al effect. Kijk bijvoorbeeld wat H&M doet, die doet ook altijd een organic lijn. Dat is Hennis en Maurits. Hennis en Maurits, en Maurits ja. Ja. Uh, heel veel mensen zijn, uh, zijn tegen H&M aan het schoppen van waarom doe je niet alles? Ja. Ik denk als zij al een stapje zetten in die richting, is het goed. Ja. Want ben jij een soort evangelist of ben je vooral ondernemer? Ik ben vooral ondernemer. En ik, ik... Met een evangelie? Ja, ik geloof in duurzaam mode, maar ik hoop dat we over tien jaar hier niet meer moeten zitten. Dat alles gewoon duurzaam is. Ja, dat al die, al die merken zelf besluiten om ja. het op zo'n manier te gaan Kijk, doen. Kijk bijvoorbeeld wat met de voeding is gebeurd. Dat uh, Albert Heijn heeft besloten voor de pure en eerlijk lijn. Heel veel mensen shoppen bij Albert Heijn nu en nemen de pure en eerlijk lijn gewoon mee. Zonder ja. erover na te denken. En ik hoop dat als mensen straks in de winkel komen... dan daar gewoon een mooie kleding kopen... en ik van, hé, hey, het is ook nog duurzaam, wat leuk. Ja, maar die komt dan niet bij jou vandaan, want dan ligt het wel in de winkel. Nee, ja. Maar, maar dat, dat vind ik helemaal niet erg. Wordt er niet heel veel misbruik ook gemaakt... Uh, van dat je dan een goed imago hebt? Ik kan me afleveringen herinneren van de Keuringsdienst van Waarden. Mm -hmm. denk ik, Waar ook nauwer uh, ingegaan werd op of dingen wel echt eerlijk waren. Soms kwam er ook maar gewoon ergens een logo op. Begreep ik daaruit. Uit andere publicaties omdat mensen dan denken, oh, ik heb iets heel eerlijks gekocht. Ja. En dan bleek het eigenlijk niet veel anders te zijn dan het product dat ernaast stond. Ja. Nou, met de kleding die wij hebben, hebben het Max Havela keurmerk... en de yes. uh, Fairwear Foundation en, en Made By... dat zijn wel drie logo's waar, die ik gewoon 100% vertrouw. Ja, maar je, hoort, van, je weet, hoort met enige regelmaat dat er inderdaad wel wat aan de hand is ook hè, bij die uh, merken. Het is een beetje hip aan het worden. Het is hip en dan gaan, dus meer en dan gaan in die heel markt veel mensen en, doen... En, en, als je maar een flatje iets, iets duurzaams erin hebt... kun je misschien een sticker erop plakken, het is duurzaam. Ja, maar dat vind ik wel dat je dan moet zeggen hoeveel procent je duurzaam bent. Bijvoorbeeld deze sneaker. Hè, dat ziet er gewoon ja? als een zwarte sneaker. Ja. Daarvan durf ik te zeggen dat die voor uh, 99% procent duurzaam is. Oh, um, dat niet dus, voor honderd dus. nou, Ik kwam pas binnen, dus ik kan niet garanderen <laughs> waar deze knopjes vandaan komen. Dus dat is iets waarvan dus je ik denk van... van ja. dat, dat zijn we aan het uitzoeken. Dan verder weet je het. Maar voor de rest weet ik precies waar die plantages zitten... Waar het vandaan komt. Ja. Een van de collega's die klaagde nog dat er weinig XL op jullie site staat. Ja, het is uitverkoopt. het gaat heel snel bij ons. Oh, dus je moet snel, maar normaal gesproken is dat wel goed. Is dat wel. Uh, wat we wel zien, en dat is een stukje mode, is dat uh, uh, labels soms helemaal geen XL meer willen produceren. Oh. Want een, uit één XL uh, kan je twee S's maken. Ah, en dan wordt het dus duurder. En daar wordt het weer duurder van. met Joanna. Vandaag met Hans-Jaap van de Wereldomroep. hans we beginnen even in Libië. Je zei net, ik ben er al zes weken niet meer geweest... maar toch durf ik jou wel dat erover te vragen. Uh, de, de militaire leider van de rebellen, generaal Abdel Fattah Yunus... die is uh, vermoord... Weet je al iets meer over de omstandigheden waaronder? Nee, het blijft nog steeds een beetje mysterieus. Uh, en dan ga ik altijd liefst meteen terug naar van toen het net bekend werd gemaakt. Uh, en de verwarring of, of de, uh, de omzichtigheid waarmee toen de mensen van de Nationale Raad daarover spraken. Ja, die wees er gewoon duidelijk op dat hij door rebellen zelf was gedood. Een afrekening in eigen kring? Nou ja, hij werd ook gedood op weg naar Benghazi omdat hij door de rechtbank daar eigenlijk ontboden was. Hij was door een soort margecée opgepakt. Dus dat is het verhaal dat we uh, hebben. Dat hij uh, ja, verdachte handelingen zou hebben gepleegd. Dat hij dat nog in contact was met Gaddafi. Dat hij zelf zou onderhandelen. Dat hij wapens zou smokkelen. Of dat zijn familie dat zou doen. Maar dat hij weer met zijn familie bezig was. Dat was al bijzonder natuurlijk. Dat je je hoogste militaire leider... dat je die uh, terughaalt. Ja. En dan onderweg gebeurt er iets raars. Dus uh, dat kan oneenigheid zijn geweest met zijn begeleiders... Uh, uh, dat het tot een soort shoot-out hè, dan gekomen is. Maar... Kijk, wat er nu gebeurt... In, in, want het is natuurlijk wel een enorme imagoknal... ook in het gezicht van de, van de rebellen. Ja, uh, want die, die, zijn, de, die zijn dus niet eens gezind. Nee, dat zijn ze niet. Maar dat wist ik al heel lang, hoor. Dat, uh, dat, dat bleek elke keer wel. Letterlijk gewoon tijdens de strijd al. Van, uh, dat, dat, dat mensen ja, we moeten het zo doen, we moeten het zo doen. Het was een chaos en het is nog steeds een chaos. Maar nu proberen ze heel erg te benadrukken... ja, er zijn nog steeds milities uh, binnen de rebellen. En dat zijn eigenlijk undercover Kadhafi mensen. Nou ja, dat zou, zou kunnen, maar dat die... En die zouden het dan op hun geweten hebben? Ja, die, die zouden jullie toch achter zitten. Ja, die zouden daar dan achter zitten en er zijn, uh, die zouden ook achter een gevangenisuitbraak zitten in Benghazi en achter andere dingen die daar gebeurden. En kijk, er zijn natuurlijk Gaddafi mensen nog steeds in Benghazi en natuurlijk doen ze pogingen tot infiltratie. Maar of dit nou precies de mensen ook zijn die dan die Joens hebben omgelegd, mm -hmm. het is mij niet Moeilijk helemaal duidelijk. Verwacht je een verandering in het machtsevenwicht hierdoor? Nee ik, denk, nee, ik denk dat het de strijd die toch heel moeizaam gaat en niet sneller van zal gaan. Maar eerder langzamer. Maar wat het wel natuurlijk is, is dat het Westen, of de, al die regeringen die maar keken van wat wie zijn die rebellen... Mm. ook wel een beetje voorzichtig aan het worden zijn, denk ik weer van. Uh, en zich zorgen maken ook over de periode na. Kadhafi als die periode en wanneer die dan komt ook. Hè? Want ja, dat want is de andere even zorg. Dat ja. is nog niet in orde natuurlijk. Nee, dat schiet niet op. Die strijd die lijkt in evenwicht te zijn... en dat lijkt niet echt een van beide als winnaar uit de bus te komen. Nee, worden wel concessies meer gedaan. Hè? Ook door de rebellen zijn concessies gedaan... en, de, en door uh, ja, Westerse regeringen... want Kadhafi best in uh, Libië mag blijven. En daar zeg, daarmee zeg je eigenlijk ook dat een nieuwe Libische regering... Uh, eventueel uitleveringsverzoek mag negeren. Dat, dat, dat hebben ze eigenlijk al beklonken... Hm. En toen komt hij dus niet naar Den Haag. Maar, ja, maar dat stadium, daar zijn we natuurlijk nog ja, niet. Natuurlijk nog wel Andere kwestie die we met jou willen bespreken, een paar honderd kilometer verderop, de Hoorn van Afrika. Uh, ja. Grote hongersnood daar. In Nederland worden er deze week allerlei acties gehouden om uh, geld op te halen. Jij zei aan het begin van dit uur al: ja, ik moet even goed nadenken of je daar wel aan geeft. Klinkt nogal lomp, maar je hebt er vast een goede reden voor. Ja, ja kijk, maar weet je, ik, ik weet soms niet wat nou lomper is eigenlijk. Ehm... Mensen voelen, ik, snap, ik snap trouwens de, de, de, de, de drang die je voelt om te geven. Ik heb zelf een zoontje van acht maanden. En dan zie je soms kind, beelden voorbij komen van uh, kinderen die leeftijd. En heel erg mager, holle ogen. Um, ja, beelden die ik ook zelf wel in, in Afrika gezien heb. Uh, alleen, het wordt nu inderdaad een beetje van... Heb jij al gegeven? Hè? Ja. Uh, die vraag uh, die hoor je hier... Weet beetje toe. zoals net met die kleren. Heb jij wel kleren aan die deugen? Ja. Ja. En... en, en dan is het even geven, noodhulp geven. Maar er zijn heel veel, mensen, heel veel mensen die er heel verstandige dingen over geschreven hebben. Zoals Linda Polman, het boek De Caravaan. Uh, dat als je maar altijd blijft geven... Uh, het regeringen of machthebbers... hoe moet je het ook noemen, bijvoorbeeld in Somalië... is dat nou een echte regering? Uh, vaak ontslaat van de verplichting om iets voor je eigen bewoners te doen. Ja. Ja. Dus als wij het niet doen, gaan zij het eerder doen? Nou, de, de, als wij niks zouden doen, dan zou er eerder in de regio zelf naar oplossingen worden gezocht. Ook de buurlanden kunnen daar natuurlijk nauwelijks bij betrokken zijn, de, mm. waar ze naartoe gestuurd worden ook vaak. En ik denk dat, en het is, maar dat is ook vaak met de structurele hulp, uh, we zijn vaak eerder bezig met onszelf een goed gevoel te geven, denk ik wel. En, zo. Ja. en hoe goed bedoeld ook, en ik snap het ook helemaal, maar... En sommige hulpwerken zijn ook averechts. Dus dan zou je met jouw gevoel van ook weer iets goeds doen... eigenlijk nog iets slechts veroorzaken. Want dan komt het terecht bij... Dan komt het terecht bij, de, uh, bij machthebbers die daar weer wapens van kopen... of dat, dat soort zaken. Dat kan allemaal gebeuren. En ja. dat je dus ook niet bijdraagt aan een structurele oplossing. Maakt het Want nog wat uit in in aan 155... wie je geeft? Maakt het nog wat uit als je geeft aan wie je geeft? Ja, ik ben zelf altijd voorstander geweest van, van zo klein mogelijke projecten. eigenlijk. Dus dan, wist ik, dan weet je waar, waar, wat er echt concreet mee is. Dus als er rechtstreeks contact is tussen en, een Nederlandse hulporganisatie... In een organisatie daar, dan zeg je dat is de kans dat het goed recht komt groter... dan wanneer je het gewoon in de grote pot van 5 en vijf stopt. Nou, daar moet in ieder geval een hele grote organisatie van onderhouden worden... met mensen met een veel te hoog salaris vaak. He, we weten allemaal de problemen die daar hier, wat uh, was het, vorig jaar of zo, ontstaan zijn daarover. Dat, dat zijn vaak ook organisaties die tot een soort zelf mechanismen zijn geneigd. Ja. Ik zeg het maar even, het zal wel allemaal heel lomp zijn. En op ja, Twitter ontzettend. mag u allemaal uh, <laughs> ja. hashtag Hansjaap en en Nee, maar, maar het is natuurlijk wel, kijk, maar dat, heel veel mensen zijn natuurlijk uh, emotionele reacties, maar die zijn niet altijd de beste reacties nee. op, op problemen. En om echt structurele veranderingen door te voeren, moet je soms net iets dieper graven. Iets anders Meneer Meijer, nadenken. hoe zit u in dit debat? Nou, um, ja, ik denk dat structurele veranderingen eerder hadden moeten plaatsvinden uh, Nu heb je natuurlijk een heel grote crisis. Het ja, is een beetje ja, lastig om niet crisis... te zeggen van nu, nu, is er. Die crisis was er ook in 1985. Ja, Het ja, ja, ja. Nee, was 1917. toen keken we allemaal naar Live Aid. En dat ja, vonden we allemaal ja. een prachtig concert. En toen zou het allemaal gaan veranderen in Afrika. Maar ik ben heel vaak sinds die ja. tijd daar geweest. Op allerlei plekken, heel Afrika door denk ik. En echt heel erg structureel zie ik het niet veranderen. Nou, Joker Bom? Nee, ik ben het ook wel met je eens. Ik vind ook dat we gewoon moeten gaan de problemen aanpakken in het land zelf. En niet alleen maar gewoon geld geven en geld geven en dan hoop maar dat het goed komt. Het is al zo lang ik me kan herinneren zijn de problemen in Afrika. En ik heb niet idee dat het, dat het land er beter van wordt, alleen maar slechter. Maar, ja, maar noodhulp zeggen we altijd toch van, van ja, die mensen liggen daar nu gewoon dood te gaan van de honger. Ja, maar je hebt een bedrag nodig voor noodhulp. Uh, en die mensen die nu dan doodgaan van de dorst, die moet, vind ik wel, die moet je helpen. Maar er moet ook nog een oplossing komen. Want waarom is het daar nu droog? Waarom hebben we daar nu vluchten van kamp A naar kamp B? Oké. Okay. De, de, de tijd is op, helaas. Er wordt ongetwijfeld nog veel over gesproken de komende week. Um, het is tijd voor onze Dichter bij de Dag. Onno Kostes. Dus onno, goeiemiddag. Goeiemiddag. Laat me horen. Spiegelzoeker. Libië, Syrië, hoorn van Afrika... ...in het oog van een tuimelend schild... ...dat de aarde weerspiegelt, Hitte scherf die rillend tuimelt. Zie er de verre, dorre kruimel aarde... ...in een godverlaten hoek van het heelal. Aarde die steeds groter wordt... ...en glinsterender in die val aan meer detail. Tere blauwe bel in een koude zwarte traan. Wolken die zich wentelen. Spiralen over continenten, morgenlanden, tankformaties... Die vuurmonden maskeren, die generaals van zijde overlopers, kinderen en zandkorrels weer tot atomen verstrooien. Zo, ga er maar even aan staan. Hartelijk dank, onderkosters. We zetten het gedicht op onze website. Dit is de dag. Punt nu. Je at gewoon niet zo heel veel. Je sliep ook niet veel. Je wilde alles in de gaten houden. Je wilde alles volgen. Ja, heel veel mensen, weet ik zeker, die in Nederland hebben gezeten, die hadden op dat moment wel daar willen zijn, hoor. Absoluut. Van de omwentelingen in de Arabische lente is het nu de Arabische zomer geworden. Hoe staat het ervoor in de landen waar het oude regime is opgestapt of onder vuur ligt? Straks het eerste deel van een driedelige serie. Wij gaan onze gasten bedanken, Roemeyer. Ik vertel Roemeyer nog even dat net op het ANP een bericht verschijnt dat het Syrische leger Hama opnieuw beschiet. Daar zouden zeker vier burgers bij omgekomen zijn. Maar dat is vast geen verrassing, hè? Nee, nee, nee. <laughs> Past in het beeld dat we in dit uur hebben geschet. Ja, ik ben benieuwd hoe lang het duurt voordat ze het innemen. Ja, dat staat er nog niet bij. Dat zullen we dan af moeten wachten. Roemmeijer, dank voor uw bijdrage aan ons programma. Hetzelfde zeg ik tegen Joke Bom en Hans-Jaap Melissen. Wanneer ga je weer naar Libië? Ik wacht even uh, af tot de ramadan voorbij is misschien wel. Um, het ligt er ook aan. Kijk, als er ontwikkelingen zijn, dan ga je meteen. Ja, want tijdens de Ramadan is het niet prettig werken. Nou, ja, ik vind het vaak een beetje saai ook. Er gebeurt niet zoveel. Zo nee. uh, hoewel soms juist ook heel bloedig kan zijn tijdens de tijdens ja, ramadan periodes. Jij blijft nog even bij ons, want zometeen praat je ook nog mee over Tunesië. Dank voor het luisteren nu. En het is nu tijd voor het nieuws van het nieuwsoverzicht van drie uur. Graag dat zo.